En het dorpse karakter. En dan daarnaast, natuurlijk, zijn de zaken die in het plan worden aangegeven: de functies en de, uh, en de hoogtes, dat soort zaken. Ja, dat is precies uh, wat u zegt. Dus eigenlijk zouden we dit wel moeten doen, zodat dit stuk in lijn komt met die eerdere visie. We gaan dit rondje afmaken, Wethouder. Het spijt mij voor u. Meneer Paap, dat mag u straks uitleggen. Ja, dank u, voorzitter. Het is uh, best wel een uh, goed bedoelde abonnement... maar ik denk, ik denk toch dat we enkele maanden geleden afgesproken hebben... dat het een pleinfunctie behoudt. En uh, ja, Sociaal Zondvoort wil uh, eigenlijk niks uh, dichttimmeren... want je weet nooit uh, wat er gaat komen eventueel. Kijk, mocht de Raad straks uh, iets voorgeschoteld krijgen... dat het te groot gaat worden daar, kunnen we altijd zeggen... Nou, maar dat willen we niet. Dat is vaker gebeurd. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Dus ik hou het even een beetje in die lijnen. Dus wat dat betreft... is deze amendement eigenlijk overbodig. Want u hebt zelf... straks, mocht er wat komen... kunt u zelf een besluit nemen... van ja, dat willen we wel... of nee, dat willen we niet. Dus wij kunnen... in ieder geval zullen wij hier tegenstemmen... want we willen momenteel nog niet... ...niks uh, dichttimmeren... ...want hoe het er nu bij staat... Uh, ...kan het ook niet verder... Ja. Oh, ...dat, dat snap is ik. ook niet mooi zo... ...je kan inderdaad dat later doen... Maar ...wij zeggen nu al van dat willen we niet... ...nou ja goed, en wij, wij willen een besluit nemen pas later... ...eventueel mocht er toch een ontwikkelaar komen... ...die iets heel moois of iets kleins... Hè, ...dat het een, een pleinfunctie behoudt... ...dan kunnen we een beetje ja of nee zeggen... ...dat weten we ook nu nog niet... ...maar om het nu dicht te timmeren... ...om een abonnement te ondersteunen... ...dat is uh, voor ons nu nog te vroeg... Dank u, dank u wel, meneer Paap. Mevrouw vrij. Ja, dank u, voorzitter. En ja, ook de VVD is geen voorstander van het amendement... en eigenlijk om alle redenen die, die de collega's uh, al genoemd hebben... Uh, de motie in zaken, het Ruithuisplein... wat de heer Paap zegt over het, uh, ja, eigenlijk nog je handen vrij willen houden... het niet dichttimmeren, de technische argumenten... een bestemming wijzigen, doe je inderdaad volgens mij bij het bestemmingsplan... wat de heer De Rode aangaf over de structuurvisie... Uh, nou, dus daar kunnen wij ons uh, bij aansluiten. En, uh, en we zullen dan ook uh, niet voor dit amendement uh, stemmen. Uh, toch ben ik nog wel heel benieuwd ook, uh, naar de mening van de wethouder over dit amendement. En met u velen, denk ik, inmiddels mevrouw Verheij. Mevrouw van der Veld. Ja, ik, ik heb de discussie inderdaad eventjes een uh, klein stukje verderop aangehoord. En ik heb iedereen, bijna iedereen, ik heb veelvuldig horen vallen dit bestemmingsplan. Maar we hebben het hier over een nota van uitgangspunten. En inderdaad, wat de heer De Rode aanhaalt, zoals u het voorstelt in een amendement... hoe sympathiek het ook is en hoe u gelijk heeft dat het vrij moet blijven... dat besluit hebben wij inmiddels al genomen. Dus het is niet nodig om dat besluit nu weer op te nemen in een noten van uitgangspunten... wat straks weer voorbij komt in het bestemmingsplan zelf. Het is net even te vroeg. En eigenlijk ligt overbodig dat dat besluit al genomen is... We hebben het al gehad over zichtlijnen. We hebben het inderdaad heel uitvoerig besproken. Dus iedereen weet wat we daarin niet willen. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. We gaan uh, eens even kijken of de portefeuillehouder nog iets in het midden wil leggen. Mevrouw weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dank u, voorzitter. Um, is er al wat besloten? Nee. Wat ligt er nu? Er ligt nu een, bestemmingsplan, een centrum en... Voor het, raad, voor het Raadhuisplein is het op dit moment zo dat het bebouwingsoppervlak het volledige Raadhuisplein ongeveer beslaat. Enige tijd geleden heb ik met u afgekaart een voorstel wat er lag van een partij om het Raadhuisplein te gaan bebouwen. Dat is voorgelegd, dat is met u besproken en daarbij hebben we gesproken over een aantal zichtlijnen onder andere. Of het niet al te vol zou worden en dergelijke. Vanuit die discussie al daar het, is toen, was er een algehele conc conclusie, in ieder geval de richting is meegegeven. Wij willen niet dat het hele plein volgebouwd gaat worden. Het maximale zoals we dat ongeveer zien is zeg maar vanaf de uh, gevel vanuit het raadhuis, uh, vanaf het raadhuis ongeveer zes meter terug. Ik zeg het dan altijd ongeveer tot en met de bankjes ongeveer daar hebben we het over gehad dat is niet vastgelegd, dat leggen we nu vast in deze noten van uitgangspunten waarbij we dus in feite gaan zeggen het bebouwingsoppervlak zoals het nu is gaan we terugbrengen tot ongeveer de bankjes dat is even voor de, voor de ruimtelijke maten um, daar gaat het hier dus om het is nog steeds geen bestemmingsplan dat komt later op als aan de orde dus het gaat nog niet over de bestemming van de panden in dit geval gaat het om een bebouwingsoppervlak in de richting zoals we daar eerder over gesproken hebben ehm um, waarom zou je dat, de bouwingsoppervlakte dus wel iets terug kunnen brengen? Zichtlijnen, um, we houden daarbij wel nog een plein open. Een ander punt waar u aan moet denken is toch een financieel aspect. Uh, als een partij daar wat toch een, een ontwikkeling wil doen die er nu op dit moment ligt. En daarbij hebben we ook nog te maken, en het is al even gevallen met het stuk beeldkwaliteit van het plein. Want um, de, de gevel zeg maar, van Grafdijk is nou niet meer zodanig dat je zegt dat die uh, 100%... Uh, uh, Uitstraling behoeft. En ook het feit dat we uitkijken op de achterkanten van een aantal panden. Op het moment dat je daar een kleine bebouwing voor zet, uh, los je dat soort problemen op. Um het amendement zegt ook nog bij de cultuurhistorie om daar een, een zin bij te voegen. De cultuurhistorie waarbij in het stuk gesproken wordt is een stuk van Steenhuis Meurs. Daar heeft u in de tijd wel een besluit over genomen. Dat heeft dus betrekking op de, de historische linten en dergelijke van het centrum. Om het karakteristieken te bewaren. Om erbij ook panden aan te merken als belbepalend. Zeker als gemeentelijk monument. En dat heeft dus niets. Uh, daarbij is deze opmerking dus uh, niet in lijn met dat uh, rapport. Um, het amendement dus in grote lijn, of tenminste, daarbij kan ik dus stellen dat het amendement wordt ontraden. Dank u wel, uh, Wethouder Geurenson. Behoefte aan een tweede termijn. Meneer Babits als eerste, daarna meneer Simons. Ja, ik wil eigenlijk heel kort zijn. Misschien toch iets langer dan kort. Ehm. Uh, als, je, als, als, als inwoner in, in, in Zandvoort zijn er eigenlijk twee dingen... Die je, die je nooit meer terugkrijgt als het eenmaal is gebeurd. En die twee dingen zijn tijd en ruimte. Die tijd eenmaal verstreken is, kun je het niet meer terugdraaien. En in de meeste gevallen is het zo, als je hier iets volbouwt... krijg je het nooit meer terug. Dat is ook de reden dat wij zeggen van, denk goed kaart het nu meteen af, want je krijgt het echt niet meer terug. Geef je het weg, dan is het weg en voor altijd. Dank u wel. Mag ik daar even op reageren? Volbouwen. Wat verstaat u onder volbouwen... nadat de wethouder gezegd heeft tot aan de bankjes? Ik heb het woord volbouwen niet genoemd. Nee? Niet, in die, niet, niet zoals u het zoals u, u bedoelde misschien... Dan moet u, zich beter uit, moet u het beter uitleggen. U zegt echt voorbouwen, maar goed, laat maar. Nou, oké. Okay. Um, als, als je een ruimte bebouwt, dat is eigenlijk de strekking gewoon van mijn verhaal. Als je iets bebouwt, als we hier een, een bebouwing neerzetten, krijg je die ruimte gewoon nooit meer terug. Uh, en, en daarom vinden wij het belangrijk om, om daar nu gewoon een streep op te, op te zetten. Meneer Simons. Voorzitter, ik heb nog een vraag... een verduidelijkende vraag aan de wethouder. Die heeft gezegd tot aan de bankjes. Ik wilde dat eigenlijk... het uitbouwen tot aan... dus de maximale grens. En mijn vraag is in feite... of als we praten... en dan heeft u het over een partij... waarmee u op dit moment nog in onderhandeling bent... is de juiste vertaling dat we... het hebben over het pand waar nu... Andrea ingevestigd is... de Italiaanse pizzeria dat gaat weg en dan daarbij komt ongeveer zes meter, is dat de totale rijkwijde van hetgeen bebouwd wordt. En even teruggrijpend op de plannen die destijds besproken zijn, hè, om het niet te ver uit te, uit te trekken, de zichtlijnen open te houden, heb ik die vertaling goed als ik het zo formuleer. Hoi oude Geurenson. Nee. Als u vraagt, heb ik dat goed? Nee, dat klopt niet, want er zitten een aantal uh, uh, punten in. Um, de bankjes heb ik niet gezegd van het is echt tot aan de bankjes. Ik heb gezegd het is 6 meter terug vanaf de gevelrooilijn. Van en dan kom je ongeveer even voor het beeld bij de, bij de bankjes. Als u me strak vasthoudt dat de bankjes en ik kom er een meter voor. Dus daarom zeg ik 6 meter terug ongeveer even voor het ruimtelijk beeld. Het tweede wat u zegt is het gaat het om het pand van waar Andrea in zit. Ja dat klopt. De conclusie die u trekt dat het pand gesloopt gaat worden die deel ik niet. Want dat heb ik ook niet aangegeven. Um, ik ben daarnaast niet in onderhandeling op dit moment. Er zijn partijen die hebben zich gemeld en die hebben een voorstel gedaan. En daarmee gaan we nu kijken hoe we daarmee verder moeten. En laten we ons beperken tot de nota van uitgangspunten. Heb ik het goed dat daarmee het debat in tweede termijn is afgerond? Ik twijfel even want mevrouw Verheijs... Een... Nee? Goed. Meneer De Rode? Ja, ik had nog even een vraag over het laatste punt van het amendement. De laatste bullet. Ja, het amendement van uh, de heer Bouwens. Toch, met vrouw van de Veld uh, uh, ja. beaamde dat wat ik zei. Mag dat in een amendement? Het antwoord is ja. Oké. Okay. Ja, daarmee is het onderdeel debat voor agenda punt 5 afgerond. Dan gaan we naar agenda punt 6. Afzien verwerving van Venema Garage. Daar zijn nog nadere antwoorden deze dag aan u aangereikt. Is er behoefte aan een debat? Gelet op die nadere antwoorden. Meneer Bouwens Wilson. Voorzitter, ik wou even opmerken, aangezien ik een garage heb in de ondergrondse parkeergarage Venema Plein, zoals die is genoemd... ...dat ik niet aan het debat en ook niet aan de besluitvorming zal deelnemen. Heer Baber Wilson, ik ben u daar zeer erkentelijk voor. voor. Voorzitter. Uh... Meneer Kramer. Ik heb een vraag. U zegt net er zijn nadere... ...vraag of informatie gekomen, is dat vandaag verstrekt? Ik heb dat niet uh, tot mij kunnen nemen. Um, de, als dat zo is, dan is een mogelijkheid om even kort te schorsen... ...zodat u die antwoorden kunt lezen. Ik noem het even op, want ik wil ook even checken, maar het is goed dat u dat herhaalt. Um, ik noem het even, want we moeten over dezelfde informatie beschikken. is toch de informatie en waar, waar, waar in dit de... in de... in de... Zutdorpse naam onder staat, want anders... Uh... Nee, het anders... is de informatie die namens het college is gegeven, uh, ja. denk ik, ja. mevrouw Keurenson. Het zijn uh, aanvullende vragen die uh, zijn binnengekomen van OPZ... uit ja. uh, naam van de heer Suttorp, uh, ja. En die zijn uh, vandaag, aan het einde van de dag, zijn de antwoorden erop uh, naar u toegestuurd, to toegestuurd. En als ik het goed heb begrepen, staan die op dit moment op... Uh, de agenda dus digitaal op internet. En er zijn een aantal papieren exemplaren. Ik proef aan u en ik vind dat zelf ook verstandig dat u eh, dat we even kort schorsen, zodat u de stukken even kunt lezen. Want dan heeft u dezelfde informatiepositie voor het debat. Ik kijk even op de klok. Um, wij schorsen ruim vijf minuten. En mocht dan blijken dat het iets langer is, dan kom ik iets later terug. Goed, we gaan even schorten. Ga nog uit je woorden, kan uh, Pascal, je had van die leuke muziek. Ja, dat klopt inderdaad. Uit het beginjaren van CFM hier. Dat klopt, ja. Oké. Okay, Daar gaan we me nog, geloof ik, hè? Oké, okay, doe maar. Hoi. Goedenavond, dames en heren. Ik heropen de vergadering. Meneer Bluis, ik heropen de vergadering, wat volgens mij heeft dan ieder het stuk gelezen. En daarmee is de vraag, wenst meneer Simons, want die was volgens mij net aan het woord... Als eerste het debat een aftrap te geven, want namens de oudere partij is volgens mij ook uitgedeeld een motie. Meneer Simons. Ja, dank u voorzitter. Het is zo dat uh, we overwegen, en hierbij dienen we dus een motie in. En wachten natuurlijk de aanbeveling van het college daarop af. Ik zal alleen even me beperken tot de overwegingen en de oproep aan het college. De overwegingen zijn de gemeenteraad voor het in het middenboulevardgebied in erfvracht uitgegeven gronden... de notitie erfvracht middenboulevard heeft vastgesteld. Ten tweede, in deze notitie is bepaald dat de keuze voor een nieuw erfpacht of een koop voor het zogenaamde of zogeheten blote eigendom... wordt overgelaten aan de erfpachter voor zover de in erfpacht uitgegeven percelen en of gebouwen gehandhaafd zullen blijven. Ten derde, het college heeft vastgesteld dat de herontwikkeling van de parkeergarage aan het Venemaanplein niet haalbaar is... en de raad daarom voorstelt om van verwerving af te zien... Ten vierde, de parkeergarage dus gehandhaafd zal blijven en bij gevolg ook deze erfpachtnemers op grond van het bepaalde in de notitie erfpacht Middenboulevard en het gelijkheidsbeginsel, de keuze voor erfpacht of koop van de grond niet kan worden onthouden. Ten vijfde, de erfpachtnemers kunnen vorderen dat de start van de onderhandelingen overeenkomstig het bepaalde in de notitie erfpacht Middenboulevard op zeer korte termijn zal plaatsvinden. Ten zesde, de... Erfplachtnemers wegens achtereenvolgende ruimtelijke plannen al sinds eind jaren 90 in onzekerheid verkeren... en daardoor bij verkoop van hun eigendom of het verkrijgen van hypotheek ernstig zijn belemmerd. Ten zevende, het aannemelijk is dat verder uitstel van de start van de onderhandelingen voorgesteld is tot 2014... ...onevenredig nadeel... ...voor de erfpachtnemers oplevert... ...en ten achtste niet is gebleken... ...dat de door het college aangevoerde redenen... ...voor uitstel zwaarder wegen... ...dan het evidente nadeel... ...dat de erfpachtnemers daarvan ondervinden. En dan de oproep aan het college... ...roept het college op... ...om de start van de onderhandelingen... ...over koop- of erfpacht van de grond... ...niet uit te stellen tot 2014... ...maar met de erfpachtnemers... ...een startdatum op zeer korte termijn... overeen te komen tot zover voorzitter dank u wel uh, meneer Simons 1 uur behoefte, meneer Kramer ja voorzitter, ik denk uh, eigenlijk dat we te snel gaan op dit moment um, als ik de informatie uh, tot mij neem die we zojuist hebben gekregen um, lees ik toch wel een aantal dingen waar ik toch nog uh, wat meer informatie over zou willen hebben en ik zal ook uitleggen waarom uh, de VVD dat wil um, wij zien namelijk het Convenema uh, uh, Plein als een strategisch punt binnen het uh, hele gebied van de Middenboulevard. Oftewel de Boulevard, Metropool uh, Boulevard zoals het nu heet. En wanneer wij daar overgaan tot verkoop uh, van uh, die garages. dan zal je in de toekomst alleen maar uh, moeilijkheden krijgen om er ook maar iets uh, voor elkaar te krijgen. Um, je leest al in de, in de beantwoording en ook de vragen die gesteld zijn in de OPZ... dat er nog een aantal haken en ogen zijn uh, omtrent dit hele dossier. En uh, wij willen eigenlijk kijken naar de mogelijkheid... om um, misschien de erfpachtcontracten uh, uh, uh, die er nu zijn uh, te verlengen. Zodat we in de toekomst, begin over vijf of tien jaar... zodra er misschien meer bekend is over een ontwikkeling van de middenboelen... Uh, ons niet... Uh, Vingers hebben gesneden, en uh, daarom denk ik dat op dit moment het voorstel uh, niet rijp voor besluitvorming is. Mevrouw van der Veld, ja, daar wil ik wel even op reageren, want dat sluit eigenlijk een beetje aan bij mijn uh, gevoel over dit agendapunt. Ik voel me eigenlijk een beetje wederom, uh, ja, of, of ik hier nou van spek en bonen zit, ...om met mijn rug tegen de muur, maar. Uh, er wordt ons aan de raad wordt iets voorgelegd... wat al medegedeeld is aan degene, de betrokkenen. En nu zegt u weer wat, heel wat anders. Dus dan krijgen we toch een rare verhouding daarin. Wie? Hele rare verhouding. En tegen wie richt u nu? Nou, eigenlijk uh, zowel naar de wat? raad, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe u erover denkt... maar ook naar het college. Van, uh, u doet ons een voorstel, maar u heeft de mededeling al gedaan... dat u er vanaf gaat zien... Terwijl het besluit door de raad nog genomen moet worden. En nu wordt er eigenlijk bij monden van de heer Kramer weer anders gepraat. En ja, het, het, het is al gecommuniceerd. En ik denk van jongens, uh, weet je, moest het naar de maaltijd allemaal weer. Ja, ja. Iemand anders. Meneer Bluis. Ja, dit, dit komt, valt wel erg koud op het dag. Want nou, nou heb ik weer het idee dat, de, dat het hele circus middenboulevard gaan we weer overdoen. We hebben zelf als gemeenteraad besloten om, om het helemaal uit te kleden. Het hele plan van aanpak. En dat hebben we recentelijk besloten. Nou, als je dat hebt besloten... dan moet je daar ook de consequenties van inzien. En dat, dat een van de consequenties is... dat we niet overgaan tot verwerving van het Venema-garage. Dat is dan toch een consequenties... Want, want anders had je dat besluit dus niet moeten nemen. je moet zeggen van, jongens, we, we, we, we zetten het misschien wel even in de ijskast, maar we gaan over vijf jaar weer verder. Nou, uh, dan voor, denk ik bij, we... bij interruptie. Ja. Kijk, als het voorstel gewoon sec nemen als het is, is dat besluit dus niet genomen. En daarom ligt het u nu voor. Ja. Meneer Bluisel. Nou. Ja, maar afzien van verwerving, dat, het college wil dat formaliseren. Naar aanleiding van onderzoeken en vaststellingen door, door de gemeenteraad. Want wij hebben met z'n allen besloten om bepaalde gebieden wel en niet te ontwikkelen. We hebben het zelfs uit, u moet de grondexploitatie er even op nakijken na dan, wat er daarmee gebeurd is. Met andere woorden, er zijn allerlei besluiten geweest waarin dit past. En dan, dan kan je dat niet zomaar nu maar weer, weer terug gaan draaien. Ja, kijk, we hebben het natuurlijk over een financieel ding. Dat is bijvoorbeeld de grondexploitatie. Maar je moet ook een bepaalde visie hebben. En het is ook die paleo aan C plus die we hebben. Dat we in de toekomst niet, en wat ik net al zei, ons in de vingers moeten gaan snijden. Dat er met het plein of met die garage nooit meer wat gebeuren zou kunnen. Als wij de, die, die boel daar verkopen, dan ligt het voor de eeuwigheid vast. En daar denk ik dat u daar ook in mee wil gaan. Dat u zegt van ja, ik heb ook over tien jaar misschien die... Uh, die gedachte dat daar nog iets kan. Want als je nu... Als je nu zeg maar zegt... Ja, we verkopen het. Dan kun je er nooit meer wat mee. Kijk, kijk, dan krijg je dus weer de discussie van wat voor rechten, wat voor rechten heb je, als je het, dat wordt hier ook trouwens uh, nog eens beschreven, als je erfpacht uitgeeft of dat je het verkoopt uh, en wat dan de gemeente, want uh, u, ja, ik mag het bijna niet zeggen, maar u begint nu in een en weer heel bijna als een uh, hoe ze hier in het huis er ook over dachten, van als het maar erfpacht blijft, dan komt het vanzelf wel naar ons toe. Die gedachte straalt u nu ook een beetje uit. En dat, dat vind ik een hele verkeerde gedachte. Ja, want, ja, ik, want, want, want, en, en het is dus ook niet zo. Want uiteindelijk... Voorzitter, er zijn ja. dus voorbeelden in de landen nu al... waar dus gewoon uh, zeg maar niet uh, woning zijnde, dus bedrijfspan of, of, of industrieel erfgoed... Voor, om niets uh, naar, de, naar de eigenaars teruggevallen. Ge, en hetgeen is dus ook dat diegene dan ook nog eens dus de grond schoon moet opleveren. Dus ik denk dat, kijk als we die discussie gaan doen is het een hele andere. Maar het gaat hier nu juist om wat we willen. En dat is uiteindelijk de visie die we hebben met, met, met Zandvoer voor de toekomst. Voorzitter, gaat u op als ik even op dit ook een bijdrage mag leveren. Dan is het zo dat er, als ik kijk naar het antwoord wat gegeven is over koop of alleen erfpacht dan is het een duidelijk antwoord in principe is koop een sterke recht dan erfpacht, maar wordt er dan bijgezegd in het antwoord toch is het verschil niet zo groot als het lijkt zowel in het geval van voortdurende erfpacht als eigendom zal in die gemeente de grond weer in bezit zou willen krijgen voor verdere ontwikkeling onteigening de aangewezen weg dus er zijn altijd middelen meneer Paap ja, dank u voorzitter. Um, verkopen moet je eigenlijk uh, gewoon niet doen. Zeker als je uh, toch ver in de toekomst uh, daar iets wil uh, gaan ontwikkelen. En dat zal ooit eens een keer gebeuren. Het zal mijn tijd misschien wel uitdienen. Maar het ontwikkelen zal eens eens een keer gebeuren daar. En als je het verkocht hebt, dan krijg je grote problemen tegen die tijd. En laten we nou eens niet naar vandaag kijken, maar naar morgen... Dan zijn we al een stuk verder. Dus ja, wat uh, meneer Kramer al zei, probeer nou die pacht te verlengen voor uh, een jaar of tien. Hou het alsjeblieft in eigen bezit verder. En uh, ja, ik ben eigenlijk uh, heel benieuwd uh, naar al die vragen die gesteld zijn. Wat het college daarvan vindt. Dank u wel. We gaan de wethouder eens vragen. Wethouders. Wie van de wethouders wil in de eerste termijn reageren? Mevrouw Keurenson. Dank u voorzitter. Even terug naar het onderwerp waar het hier over gaat. Het agendapunt. Dat betekent namelijk het afzien van de verwerving van de Van Venema garage. En um, dat is het punt wat nu aan de orde is. Dus mevrouw Van der Veld. Er wordt u hier nu gevraagd of u daarmee instemt. Ja dan nee. Dat is de vraag die aan u wordt gesteld als raad hier vanavond. In eerste instantie was bij de nota herontwikkeling en verwerking gezegd. Dat we de garage zouden gaan verwerven. Daarna is er een onderzoek uitgevoerd door de Grondmeij... waarin gekeken is naar de bouwkundige staat van de parkeergarage. En daarbij is geconcludeerd dat met de nodige investeringen... dat de garage nog zeker een periode van zo'n 50 jaar mee zou kunnen. Daarna is ook gekeken of uh, de garage konden optimaliseren. Want dat was natuurlijk ook de doelstelling... of we daarbij meer parkeerplaatsen zouden kunnen realiseren. En uh, daarbij is gebleken dat dat niet mogelijk is dat er amper een meervoordeel uit te behalen was... Dat is voor ons als college een reden geweest om te zeggen... ...zeker ook gelet op de financiële situatie waar we als gemeente nu in zitten... ...om af te zien van de verwerving. Dat hebben we ook meegegeven aan de, aan de, aan de VVE van Venema Garage... ...waarbij gesteld is... ...dit is een afwijking van het beleid zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad... ...dus wij zullen voor de formele bekrachtiging terug moeten naar de gemeenteraad... ...en daarvoor komen we hier nu bij u om te vragen... ...stemt u daarin toe om af te zien van de verwerving... of Zegt u van nee, je moet wel gaan verwerven? Dat is de wezenlijke vraag die nu voorligt. En voor het overige is het koop- of erfpacht is een uitvloeisel van uh, het gegeven als u zegt van nee, wij willen toch de, uh, de, erf, uh, de garage uh, behouden. Daar komt het feit op neer. Of dus met andere woorden, niet afzien van verwerving. Uh, afzien van verwerving? En, en mevrouw, interruptie, ja, en dan moet gewoon de interruptie, voorzitter. Er een visie op zijn? Mevrouw Keurenson, er ligt ook nog een motie van OPZ. Misschien kunt u daar ook nog een enkel woord gelijk in deze termijn aan besteden. Dat is meer, mijn afdeling. Dat is meer de afdeling van uh, de heer uh, Tonen, want die is uh, voor, de, voor de erfpacht. Ik ben van de middenboulevard, dus als u met u goed vindt, geeft hij daar een eerste reactie. Op. Bij interruptie, wat stelt u nu voor? U stelt, u, at, stelt het, u het advies? Het voorstel is, en dat staat ook in het raadsbesluit, om af te zien van verwerving. Ja. Uh, daar blijft u ook bij als college. Ook gehoord hebben wat de VVD heeft gezegd. Wethouder Tonen, de motie. Eigenlijk in de tweede termijn antwoord voorzitter, wij voorzitter. Even verduidelijken, want volgens mij ontstaat daar wat verwarring. We gaan zo weer terug naar u voor verduidelijkende vragen. Maar ik wil eerst even dit rondje afmaken. Geen vraag, maar een opmerking, omdat de heer Bluis nu een verkeerde interpretatie geeft van ons verhaal. Gaan we zo doen, in tweede termijn. Ik kom gelijk bij u straks terug, meneer Kramer. Wethouder Tonen. Ja, voorzitter... Um... Ik moet ook, even, ook nog even terug naar vorig jaar. Vorig jaar, oktober, al hebben wij een brief uh, aan u geschreven. En uh, die is op verzoek van de heer Bluis uh, ook uh, geagendeerd en hier besproken. En daarin stond al uh, het afzien van de herontwikkeling van de garage. En daarin stond ook al uh, het naar achteren schuiven... Uh, in de tijd van de onderhandelingen uh, over erfpacht of koop. Op het moment dat, dat, dat uh, we besluiten... Uh, de raad besluit in het kader van de, nood de herontwikkeling om af te zien alsnog van, uh, van verwerven, dan uh, treedt automatisch datgene in werking wat, uh, wat ook in, de in het amendement staat over zet, namelijk het recht van koop of erfwacht. Dat uh, lijkt mij een heldere zaak. Uh, wij hebben in het verleden al eens een keer eerder een discussie gehad met elkaar over zullen we dat dan niet dus maar voor een jaar of vijf of tien verlengen. Uh, daarvan uh, heb ik ook toen. Dat was niet, uh, niet over de garage, maar het was over. Uh, over onder andere Pellis. Ja, toen heb ik al gezegd: Nou, dat is voor, voor. in ieder geval voor de erfplachters een uitermate ongewenste situatie. Want dat betekent dat ze. langdurig. in het ongewisse blijven. En nu kun je wel zeggen. Uh, ja, maar de, misschien kunnen we straks op die plek in de garage. iets heel anders gaan doen. in het kader van paraplu, Maar de verwerving was om het parkeerareaal wat we daar hadden... aan te wenden, eventueel uit te breiden... omdat we dachten dat we in de problemen kwamen... en niet om in de toekomst mooie dingen te ontwikkelen. Want dan moeten we ook de flat... niet eh, in voortdurend het erfpacht geven. Dan hadden we Power niet... in voortdurend het erfpacht moeten geven. Want ook zou het zomaar kunnen zijn... dat over tien of 15 jaar zich mogelijkheden voordoen... om daar hele mooie dingen in het kader van... Eh, Pala te ontwikkelen. Maar dat waren de uitgangspunten niet... En ik denk niet dat we onze uitgangspunten nu opeens moeten gaan verlaten. Dat gezegd hebbend uh, ligt dan voor de vraag... maar moet je dan nu gaan onderhandelen over erfpracht of koop... Uh, en dan hebben we het over voortdurend erfpracht of koop. En het college heeft gemeente moeten zeggen dat niet te doen. Uh, in eerste instantie zou je zeggen... ja, het lijkt ons wel handig en verstandig om het wel te doen... want dan loopt alles in één vloeiende lijn door... Dat zou zo zijn, waren die dat in de rechtszaak er uh, dingen zijn gebeurd... Die, uh, die voor ons tot consequentie hebben... dat wij uh, en een ter dicht dan zouden moeten gaan volgen... en in een rechtszaak die mogelijkerwijs tot in de hoogste boom wordt uitgeknokt... Uh, omdat de VVR al heeft aangekondigd... als wij in het gelijk worden gesteld over verlenging... Dan gaan wij alsnog, uh, als u zegt van dan moet er wel nieuwe erfpracht opkomen en nieuwe voorwaarden, dan gaan wij ook daar uh, tegen in verweer. De gemeente, uh, op, op, op zijn beurt, denk ik dan moet zeggen, uh, er zitten van ons grote belangen aan, dus mochten wij in eerste instantie weer recht in het ongelijk gesteld worden, dan gaan wij uiteraard dan ook uh, in verweer. Door die manoeuvres die er uh, gekomen zijn door twee sporen te volgen. De rechtszaak het afdwingen van verlengen. Uh, tegelijkertijd het uh, de deskundige traject uh, op basis van het raadsbesluit niet verlengen, maar nieuwe erfpacht of koop. Uh, zou voor ons in capacitaire zin een veel te grote wissel trekken op onze organisatie ook. Met de externe die wij, uh, wij hier inhuren. Die externe, die kosten ook bergen met geld. En, uh, en tegelijkertijd zullen ook onze interne hun werk moeten doen. Die capaciteit hebben we niet. Op het moment dat u zegt uh, tegen, de, tegen het amendement uh, van. Uh, de motie. Ik, oh sorry, de motie, de motie uh, van uh, OPZ. Uh, dat gaan we toch doen. U gaat het toch maar tegelijkertijd doen, uh, college. Dan uh, vraag ik onmiddellijk aan u... kopt u daar dan in de motie aan... dat u daarvoor 50.000... waaruit de dekken weet niet... 50.000 euro extra beschikbaar stelt. Want wij hebben het geld niet. Het is niet begroot. Wij zijn geconfronteerd met veel meer werk... dan we oorspronkelijk uh, dachten... door die hele rechtszaak uh, verhalen. En het kan... Maar dan kost het 15.000 euro. Met andere woorden. De motie wordt door ons. ten sterkste ontraden. We hebben het besluit. We hebben, we hebben de afspraak. We gaan het in 2014 gaan we het weer oppakken. Dat is. Niet conform. De nota die we hebben vastgesteld. Wel conform de normale gebruikelijke. Gang van zaken. Je staat drie jaar van tevoren. Ik heb in de tijd gezegd. En het ging mij met name om de flats. Hè, om de bewoning. Uh, zegt van nou laten we nou voor die rechtszekerheid daar, laten we dan zorgen dat we vijf jaar van tevoren mee beginnen maar uh, er staat ons niets in de weg, maar dat is een besluit van de raad dan om te zeggen, wij wijken af van datgene wat we hebben vastgesteld en het wordt drie jaar van tevoren, plaats van vijf jaar van tevoren en dat is dus 2014 we waren gestart in 2012, maar dat hebben we voorlopig even opgeschort dank u wel meneer Toner, meneer Kramer krijgt als eerst het woord om in ieder geval even iets recht te zetten ja, voorzitter. Nou, er wordt nu zoveel verteld... dat, dat het eigenlijk om een, op een discussie omtrent de middenboelevaart gaat uitdraaien. Want ik moet toch wat dingen corrigeren wat de wethouder net uh, heeft gezegd. En dat is dan niet uh, de wethouder Middenboulevard uh, die over, uh, over de erfpacht spraakt... maar de, de wethouder erfpacht die over het project Middenboulevard gaat spreken. Uh, kijk, er is een, een, een verschil uh, over hetgene wat u zegt... Uh, over de Van Venema-plet en de pellis Ja, die hebben we in langdurig erfpacht uitgegeven... Dat is altijd al de bedoeling geweest. Klopt. Dus nu u het vergelijk gaat trekken met uh, de uh, garages van Fenomaplet, vind ik dat niet correct. Dat is een ander traject geweest, daar is altijd al iets anders over gezegd. Er is toen gezegd dat zeg maar, de woningen, dat mensen daar uh, voor, de, voor de woningen, dat daar uh, erfpacht of koop uh, voor zou komen. En niet voor de garage. Dus dat, dat wilde ik even recht zeggen. Dat zei u net als, dat als argument. van uh, dat we, Daarom doen we nu afzien van, van, van koop en uh, toch erfpacht. Of koop aanbieden. Nee, Bij voorzitter. Nee, dus wij, hebben, wij hebben vastgesteld. Dat alles wat, in, uh, wat, in, uh, wat, wat blijft. En stel dat die garage blijft. Hè, want daar gaat het even om. Dat alles wat blijft dat daar het recht van, erf, dat er daar het recht van koop CQ-erfpacht aan verbonden is. Dus dat geldt op het moment dat je niet de garage gaat verwerven... geldt dat ook voor de garage. Het zou een hele rare vorm van rechtsongelijkheid zijn... als je opeens zegt van twee vesten daar wonen mensen in... en die mogen wel, en die garages die bij die mensen horen... die mogen niet. dat ja, stond ook in het abonnement of de motie die we ooit hebben aangenomen... omdat... ...er vanuit werd gegaan... ...dat de garages wel zouden blijven... ...maar dat wat erop zou gebeuren... ...daar ging het met name om. Precies. Dat klopt. Dat klopt is dat duidelijk, meneer Kramer? Nee, want ik, dat, dat punt wilde ik nog even rechtzetten, ...want het ging mij in, in eerste instantie... ...ging het mij niet zozeer om het, om het raadsvoorstel... ...maar meer om het vervolg. En het is ook de reactie van, van, van, van wethouder Geurendsen... ...dat ze zeggen, ja dan wordt het koop of um, uh, weer erfpacht... En daar wil ik eigenlijk uh, dat daar een strategie op komt, dat wij zeggen van ja, als we in de toekomst toch daar willen gaan ontwikkelen of iets willen gaan doen, dat we dat niet op slot zetten. Want op deze manier, zoals ik het vervolg zie uh, wat, wat komt uh, nadat we dit hebben vastgesteld, dan is er geen weg meer terug. En daar wil ik voor waken. En dat is in reactie op hetgene wat de heer Bluis net zei. Dat is mijn intentie. Dus het is niet zozeer dat ik op dit moment tegen het voorstel ben, maar meer het vervolg. En dat komt eigenlijk door de beantwoording die we zojuist hebben gekregen. Interruptie. Kijk, bluis. Telkens bij de ontwikkelingen van de middenboulevard was het niet zozeer de discussie of die garage wel of niet bleef. Maar wat gebeurde er met de omgeving? En die discussie blijft. of je het verkoopt of in erfpacht uitgeeft. Die discussie blijft. En het ene, dat hebben wij ook gezegd bij de informatie. wethouder, als u in onderhandelingen gaat. hoe stelt u nu veilig. Dat, dat er toch op dat plein. ontwikkelingen kunnen blijven plaatsvinden? En dat is wat wij ook. daar wil ik dan nog wel eens antwoord op hebben. Maar dat staat dan weer los van die discussie die u weer oproept. om te zeggen, ja, dan moet je dat misschien wel aan jou, want het idee bij u leeft dat als het eigendom van de gemeente blijft als je het in een erfpacht uitgeeft dat, ik me, dat er meer mogelijkheden zijn om dat boog op dat gebied te ontwikkelen als dat het geval zou zijn als we het verkopen, en dat betwijfel ik en daar, dat, dat, dat, is mij, dat is volgens mij de essentie van de discussie denk ik, of niet meneer Kamer en daarin zou dus college uitsluitsel kunnen geven zullen we eens vragen aan de wethouder of daar al uh, iets meer licht over te geven is dat kunnen we meenemen in de onderhandelingen. Nou, wat, wat feitelijk waar het om gaat is van um, zeg maar ontwikkelingen bovenop de garage. Um, sluit je die uit op het moment dat je afziet van de verwerving. Dat is de wezenlijke vraag. En volgens... Nee, volgens mij is de wezenlijke vraag. Op het moment dat we nu afzien van verwerving. En dus de garage gaan uitgeven in koop of in erfpacht. Betekent dat dan dat we... Uh, ...toekomstige ontwikkelingen op het dak van de garage uitsluiten. Volgens mij is dat de vraag. Ja, ja. Ja, klopt. klopt dat? Ja, ja. Volgens mij is dat het punt voor de onderhandelingen met uh, VVE van Venema Garage. Om te, daarin te borgen dus dat je de toekomstige ontwikkelingen... ...op dat, uh, op dat punt wel mogelijk maakt. Ja. Nee, hebben we is ook gedaan. Maar maar is, dan niet, van de drift. is dan niet de, de lengte van de erfpacht heel erg belangrijk? Nee. Mevrouw nee, nee. Keurantsson. Uh, ...nederlengte van erfpacht. En dat staat volgens mij ook in het antwoord op vraag, uh, vraag 1. Dat op het moment dat het algemeen belang... ...want daar zou je nog kunnen praten... Hè, ...als het algemene belang boven zou gaan... ...dat je dus zeg maar, op een gegeven moment dus toch... ...inclusieve garageontwikkelingen uh, garage mogelijk zou willen maken... ...dan zou je altijd nog, en dat is het uiterste punt... ...en dat is niet de insteek, het punt van onteigening hebben. Ik heb eigenlijk een, nog één uh, uh, vraag en het heeft betrekking tot uh, de subsidie die we van de provincie hebben ontvangen. Uh, heeft die daar nog een mening over, provincie? Mevrouw Beurensland. het afzien van de verwerving. Als u praat met over de, de subsidie met betrekking tot de entree Zandvoort, daar is de garage geen onderdeel van. Nee. Meneer Simons. Ja voorzitter, ik heb van de portefeuillehouder begrepen dat hij de motie niet ondersteunt. Uh, wij zullen in de pauze tussen de vergadering, debat en besluitvorming nog uh, onderling afwegen hoe we zullen aankijken tegen het punt van de overwegingen een gebrek aan... Capaciteit, want dat is het ene punt. En anderzijds de belangen van de eigenaren. Om daar een, een goede modus voor te vinden. En dan tevens te kijken naar het punt of we het een motie moeten houden. Nu het dus ontraden wordt. Of dat er een amendement moet komen. Dank u wel. Meneer Bluis een interruptie, kijk de discussie, wanneer zijn de onderhandelingen gestart, als ik nu al discussies hoor dat er al brieven heen en weer zijn, dan denk ik van dit is ook al een vorm van onderhandelen dus het is altijd heel lastig om aan te geven wanneer ze gestart zijn dus voor, mij, voor mijn gevoel zijn ze al gestart alleen de fases waarin hebben we niet gedefinieerd als gemeenteraad, dus voor mij zijn we al bezig en volgens mij voldoen we dan ook redelijk aan die vijf jaar vrouw, dat is mijn conclusie ja, dank u wel. Ik uh, wilde even toch reageren op uh, wat wethouder al net zei. Uh, zo zou het voorkomen dat ik niet begreep waar het om ging, maar dat heb ik juist heel goed begrepen. U vraagt aan ons toestemming om iets te doen wat u al uitgevoerd heeft. Het is weer andersom. Nee, nee, nee. Nee, mevrouw. Ik van nee, der Veld. Het is ik, gewoon. Dat... Nee, nee, Volgens mij. Is, mevrouw is, nee, mevrouw van der Veld. Ik heb de wethouder horen zeggen heeft het traject uitgelegd... en die heeft ook naar de partij... waarmee de gemeente onderhandelt gezegd... het is aan de raad om die volgende stap te bevestigen. Zo is het gezegd. En ik bedoelde alleen maar... ik voel me daardoor toch met mijn rug tegen de muur gezet... wat ik in de eerste termijn zeg, heb gezegd. En ik vind eigenlijk dat als dit soort dingen voorkomen... dat het eerst met de raad overlegd moet worden. Want, en maar u, u geeft dit al aan bij de betrokkenen... En u, u gaat er dan maar vanuit dat de raad het zal bekrachtigen. Dat Daar heb ik de wethouder weer. niet horen zeggen. Nou ja, zo komt het bij mij wel over. U nee. stuurt eerst nee. een brief en dan informeert u de raad. Ik vind dat moet andersom. Dank u wel. Dat doen we Volgens mij is in debat vrij veel gezegd. Meneer Kammersteek zijn pen omhoog. Ja, voorzitter. Ik begon eigenlijk het uh, eerste betoog met dat, het, dat ik het niet rijd voor besluitvorming uh, vond. Uh, dat, dat vind ik nog steeds. Er zijn nog steeds een aantal haken en ogen waar ik van denk, uh, ook onder andere over de opmerking dat uh, er wordt uh, onderhandeld over het eventueel kunnen gebruiken van het uh, dek uh, bovenop de parkeergarage. Terwijl mij ook berichten zijn bereikt dat er helemaal, zodra die garage daar in zijn huidige vorm blijft staan, dat daar boven niks ontwikkeld zou kunnen worden. Dus daar zou ik ook wat duidelijkheid uh, over willen hebben. En op het moment met de eerdere punten die ik ook heb genoemd, uh, zeggen wij dat het uh, niet rijp voor besluitvorming is. Nou, ik heb in die zin de wethouder iets anders horen zeggen. Maar ik zeg maar even hardop via deze microfoon. Om te kijken of de beelden kloppen. En de twee portefeuillehouders ook meeluisteren. Ik heb de wethouder horen zeggen. Dat op die essentiële vraag die zij letterlijk formuleerde. Waarop u allemaal instemmend knikte. Dat dat een punt van onderhandeling is. Om te kijken welke route ook wordt gekozen dat geborgd gaat worden. En dat is dus wat in de komende trajecten wordt meegenomen. Klopt dat, wethouder? Ja, dat klopt. Maar ik wil misschien iets verduidelijken aan de hand van, uh, zeg maar, bij, bij bouwen spelles. Daar hebben we op een gegeven ogenblik ook al van een zaak, aantal zaken onderhandeld. Als je daar ook kijkt naar parkeren, dan maak je op een gegeven moment ook afspraken om van in een nieuwe situatie, dan lossen we het zo op. We komen met zoveel parkeerplaats terug. Het is niet zeg maar van het is, uh, dit komen we brengen. Het dak van de garage. Um, de heer Kramer zegt net van dat hij een bericht heeft bereikt dat daar bovenop niets kan. Ik ben dan wel heel benieuwd waar die berichten vandaan komen. Want volgens mij hebben wij dat namelijk niet gezegd. Meneer Babits. Ja, ik... Voor, voorzitter volgens mij is het algemeen bekend dat er al niet eens een vrachtwagen op, uh, op de dek kan. Dus, uh, dus ja, dat kan niet er ook niet met of je het, of je het verkoopt ja, ja. of aankoopt uh, of, of in een erfwacht uitgeeft. Dat verandert dat toch allemaal niet. Dat zijn toch hele, dat, dat, dat, dat staat daar toch los nee, van. En je probeert je het... te ja. vast ja. te dat is dus ook het punt wat wij zeggen. Wij willen die ontwikkelingen openhouden En ik heb niet de garantie dat op dit moment met het instemmen van dit besluit. Want dan gaat zeg maar de procedure in gang. Dat er koop of erfpacht wordt aangeboden. Dat ik dan in de toekomst nog de garantie heb dat ik daar zou kunnen ontwikkelen. Dat, dan gaat het over dus de aankoop van de grond. Ja? Ik mag de grond kopen. Of ik mag het in erfpacht. Mijn huis staat erop. He, nou ja, dit is een garage, dan, dan is toch altijd die discussie. Of het nou het een of het ander is, ja, je moet het altijd in samenspraak met elkaar doen. Dus dat, dat, dat is niet het argument waarom je het in erfpacht of in eigendom aanbiedt. Dat, dat kan de discussie niet zijn. En uit deze discussie blijkt volgens mij dat het belangrijk is om aan die voorwaarden die de wethouder net ook aangaf, dat die vanuit de gemeente wordt meegenomen in die onderhandelingen. Daar zijn we het ook over eens. Ja, ik wil zekerheid hebben, voorzitter. Dit onderwerp is okay. te belangrijk voor de toekomst uh, van, van uh, onze padplaats. Voorzitter, één ding? Het resultaat van de onderhandelingen Word. wordt aan u voorgelegd. En u besluit er uiteindelijk over. U geeft ons een opdracht mee. En die houdt in. Borg dat toekomstige ontwikkelingen op die plek mogelijk blijven... Dat gaan wij doen in die onderhandelingen. Zoals we het ook ja. gedaan hebben bij bouwers. Over het parkeren. Daar hebben we ook allerlei over en weer voorwaarden gesteld en afspraken gemaakt. En wij kunnen afspraken maken. Het gaat over een erfwacht of in koop. Wat men wil. Onder voorwaarden dat toekomstige ontwikkelingen. Die kunnen we omschrijven. Uh, dat die geborgd zijn. Met dat verhaal komen wij bij u terug. En dan kunt u beoordelen... Dit is voor ons voldoende om in de toekomst ontwikkelingen nog mogelijk te maken. Ja, dan nee. En dat is het moment waarop u besluit. Ja. Ja, voorzitter, ik zie dit uh, als, een, uh, als een toezegging. Ik zou alleen nog eventjes uh, bij, uh, tijdens de schorsing even overleggen met de fractie. willen. Uh... Dat is prima. wel met een motie of een amendement. Hè. Dat is prima. Meneer Babits, wilt u nog iets toevoegen? Ja, iets toevoegen. Ik denk dat het onderbelicht is dat... Uh, uh, We willen nu afzien van verwerving van, uh, van de garage. Maar als je daar niet van afziet... dat je er dus tot verwerving over gaat... bij wijze van spreken, dat kan helemaal niet. Dus die... Financieel technisch ben je, ben je gewoon helemaal niet in staat... om, om, om iets anders te doen hiermee. Dus je, je kunt niet anders. Maar goed. Oké. Okay. Daarmee... Rond ik het debat af en gaan wij naar agenda punt 7. Dames en heren, mag ik u aandacht uh, houden? En meneer Balberg wil een uitnodigen om weer aan de beraadslagingen en debatteringen deel te nemen. Agenda punt 7. Raadsvoorstel Lening Zandvoortse Omroeporganisatie ZFM. Daar zijn nog nadere stukken bekendgemaakt. Is er behoefte aan debat op dit punt? Meneer Bluis. Mevrouw Rietkerk of meneer Paap, u mag ook beginnen hoor. Ja, ook zo. zo ik... Ja, ja wij, hebben, wij hebben nader informatie gevraagd uh, over de, de cijfers van uh, 2012. Die hebben we gekregen, die heeft de raad ook gekregen. Maar die zijn, die zijn vertrouwelijk, omdat daar dingen in staan die niet voor de open, Op dit moment nog voor de openbaarheid zijn. Uiteindelijk zal het verslag wel openbaar, denk ik, gepubliceerd worden. Uh, uit. Uh, uit dat verhaal uh, is ons duidelijk geworden hoe wij de 2012 moeten interpreteren. Dat is dus uh, redelijk conform wat hier staat. Uh, dus, want daar was onze angst van, is, is uh, CFM in staat om, om uh, bijvoorbeeld uh, dat te realiseren, de, de baten? En hoe gaat het met het lasten? Dus daaruit komt uh, naar voren dat, het, dat het wel, uh, de kans groot is dat dat redelijk lukt. Dat is niet helemaal waar, als ik gewoon eerlijk ben... Want uh, als je ziet hoe de economie zich beweegt, kan het ook zomaar dat, dat er toch risico's zijn. Dus er zit wel een risico voor de gemeenteraad aan, vindt het CDA. Uh, aan de andere kant uh, is het wel zo, het gaat om uh, 55.000 euro. Ik vind het college best nog wel in de onderhandeling mag gaan of het niet voor minder voor die 40 kan. En aan de andere kant is het zo, dat er wordt in vijf jaar afgeschreven. En er zit een deel, dat heb ik niet kunnen ontdekken, maar er zit een deel uh, kosten in uh, op, denk ik op hardware. En nee, misschien ook wel software, weet ik niet. Uh, nou, dat moet je wel in, in die jaar, vijf jaar afschrijven, maar er zit ook een stuk verbouwing in. Dus als zij daar langer zitten, zou je die afschrijftermijn zou je langer kunnen maken. En dat is denk ik voor een deel. Ik kan niet inschatten hoeveel, wel reëel. En als je dat doet, dan spreid je de risico's over een, een langere periode uit. Dus. Dus zo hebben wij, dat wil ik ook even als informatie mededelen, dat als CDA nog even bekeken. En uh, ja, er, zit, er blijft een risico aan zitten, dus, dus de vraag is misschien of ja, ja, moeten we voor 55 of voor 50, uh, voor die 40.000 gaan? Maar dat wil ik ook gewoon nog even in het debat uh, met iedereen delen. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Ja, dank u voorzitter. Uh, nou, veel heeft meneer Beluis al gezegd. En uh, ik meen ook uh, begrepen te hebben dat uh, in de presentatie van meneer Bos... dat zij alles eraan doen om toch nog proberen om wat meer uh, geld te genereren... aan advertentiekosten en zo... Um, Ten tweede denk ik dat het ook van belang is voor Zandvoort om in ieder geval ZFM in de lucht te houden. En uh, ik bedoel, we hebben er ook allemaal profijt van, mag ik eerlijk zeggen. Um, en ten derde vinden wij het wel heel belangrijk dat het duidelijk moet zijn dat het eenmalig uh, is en dat het echt een uitzondering betreft. Dat willen we nog even aangeven. Dank u wel, meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Ja, Sociaal Zondvoort vindt in een uh, belangrijke zin op lokaal gebied. Ook voor de toeristen. He, ze zenden toch ook uh, op televisie uh, via Sinterparks uit, uh, heb ik uh, gehoord. Dus hartstikke goed. Misschien dat het iets meer ook op de radio kan gebeuren straks. Uh, waar we, ik heb nog wel eigenlijk een, een, een vraagje. Van, uh, we hebben dan wel ieder geval de cijfers gezien... en uh, zullen heus in staat zijn uh, om de aflossing uh, te gaan doen... Maar hoe zie ik eigenlijk uh, uh, de aflossing in uh, verband met de subsidie die ze krijgen? Uh, wordt daar een berekening op gedaan uh, wat betreft uh, de subsidie en de aflossing? Of mocht men nou net niet in staat zijn, uh, want per jaar op een jaarbasis betalen ze zoveel voor de aflossing neem ik aan... Maar zou niet in staat zijn, wordt het dan een soort berekening gemaakt uh, op de subsidie die ze krijgen? Dat was eigenlijk mijn vraag. En uh, ik hoop van harte dat de raad uh, verder dit zal ondersteunen. Want het is uh, voor een goede zaak. Dank u wel. Meneer Simons. Dank u voorzitter. De vorige keer bij de informatieraad uh, zijn er een paar dingen vastgesteld. Uh, ten eerste... ...dat uh, investeringen hoofdzakelijk bedoeld is voor uh, materialen. Maar belangrijker nog, het schept geen precedent... ...want dat was ook een van de vragen. Daarnaast rust er op de gemeente een zorgplicht. En als we dan naar de cijfers kijken... ...waar uh, de fractie van het CDA het net ook over heeft... ...en dan vooral naar het meerjaren perspectief, hè? dus niet alleen naar dit jaar, maar kan het in de komende jaren dus afgelost worden, dan geloof ik dat dat, dat meerjaren meer perspectief een goed beeld geeft. En als we kijken naar de aflossing, die zal dat afhankelijk van het bedrag over 60 maanden eh, ongeveer 900 zijn en met rente mee rond de 1000 euro per maand. Eh, als ik kijk naar de cijfers, dan moet dat mogelijk zijn. Dus wij zullen voor dit voorstel gaan stemmen. Dank u wel meneer Babits. Ja, uh, even kijken, GroenLinks heeft ook naar die cijfers gekeken en wij denken dat we, uh, we willen op twee manieren eigenlijk naar, naar dit verhaal kijken. Eén is financieel technisch, de financiële afdeling van de gemeente raadt het gewoon af, klaar. Punt. Uh, een andere, andere manier waar je naar kan kijken is sociaal. Ik geloof echt niet dat wij een zorgplicht hebben om 55.000 euro uit te lenen. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar uh, ik geloof wel dat er een, een heel groot sociaal belang aan, uh, aan, aan hangt, aan vastzit. Daar moeten we als raad, denk ik, gewoon even met z'n allen elkaar goed in de ogen kijken. Van ja, er is een risico, nemen we dat omdat we vinden dat die sociale taak die eraan vastzit belangrijk genoeg is. En ik, uh, ik ga er nu even nog over nadenken in, uh, in de schorsing. Maar dat is wel waar het om gaat. Want niemand kan in de toekomst kijken of mensen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat kan ik bij mezelf niet eens voor hetzelfde geld. Ligt de hele economie nog meer op zijn gat. Maar wat wel belangrijk is, is dat we de risico's heel eerlijk bekijken. En dat we uiteindelijk gewoon zeggen van nou, oké, okay, die nemen we. Want vijf in de ZFM, belangrijk genoeg daarvoor. Dank u. Dank u wel meneer we Gaan het rijtje even af. Mevrouw van der veld. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, eigenlijk vraag ik me af, uh, dit hadden we eigenlijk ook wel kunnen voorspellen natuurlijk. Hè? Dat daar geld nodig zou zijn als je gaat verhuizen. Dat de apparatuur sterk verouderd is, wisten we ook al heel lang. En ik vind dat dan eigenlijk waardig dat het aangevraagd wordt in de vorm van een lening. En ja, we hebben het zelf ook zwaar, dat klopt. En uh, ja, nou ja goed, het is maar eenmaal zo, als je zelf in een zware financiële situatie zit, wil dat niet zeggen dat je niets hoeft te doen voor uh, mensen... Uh, die het misschien nog zwaarder hebben. Uh, ik weet niet. Ik, uh, het zou mij een goed gevoel geven... om mijn laatste kwartje aan iemand te geven... die het nog harder nodig heeft dan ik. Dus uh, in dit geval uh, denk ik... Uh, vooral doen. Bijvoorbeeld. Dank u wel. Tot slot, mevrouw Vrij. Ja, dank u, voorzitter. Dames en heren, mag ik u vragen... iets rustiger te zijn... zodat we een ieder kunnen horen? Mevrouw Vrij. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb toch even moeten nadenken over uh, dit raadsvoorstel. En dat heeft absoluut niets te maken met onze waardering voor ZFM en, en wat zij doen. Ook voor de gemeente Zandvoort. Maar eigenlijk meer met de afspraken die we eerder gemaakt hebben. De gemeente verstrekt geen belangen of garanties aan derden... vanwege haar publieke taak... behoudens de garantieverleningen op grond van de wet sociale woningbouw. Bij uitzondering kan de Raad hiertoe besluiten... waarbij vooraf advies bij Financiën wordt ingewonnen... over de financiële positie en de kredietwaardigheid cred van de betreffende partij. Nou, de afdeling van de Financiën heeft negatief geadviseerd... Dus met dat in mijn achterhoofd... en ook gelet op de belangen die ik vind deze ZFM um, vertegenwoordigt... heb ik er echt even goed over moeten denken. En toen dacht ik ook vanuit financieel oogpunt... Um, zijn er zeker bepaalde risico's. Maar um, de variant uh, die het college nu voorstelt is uh, ja, vanuit financieel oogpunt wel weer voordeliger. Zowel voor ZFM als voor de gemeente. En voor de gemeente gaat het dan om een lening versus garantie. De lening heeft, uh, als ik goed heb begrepen, lagere rentepercentages... Uh, dan de, garant, uh, de variant garantstelling. Waar toch een uh, hoger rentepercentage wordt gehanteerd. En... Um, ja, voor, voor ZFM is het, is het in die zin ook voordeliger... omdat wij een lagere rente zullen hanteren dan, dan een gemiddelde bank. Wel deel ik de zorgen die met name ook het CDA heeft geuit. Er zit toch een risico voor de gemeente... En eh, inderdaad ben ik wel benieuwd eh, of het eventueel ook voor minder eh, kan. Want 55.000 euro is eh, eh, toch veel geld uiteindelijk. En als het inderdaad eh, geknipt kan worden dat de, de verbouwing bijvoorbeeld een langere afschrijving heeft. Of dat het toch inderdaad voor die 40.000 euro kan. Dan zou ik daar wel een voorstander van gaan, zijn. Dus daar wil ik graag nog reactie ook van de wethouder op. Dank u. Dank u wel mevrouw Vrij. Wethouder tonen. Ja dank u wel voorzitter. Uh, de vraag ligt een beetje voor uh, zouden we het niet voor de, dat lage bedrag kunnen doen uh, even bijvoorbeeld die 40.000 die 40 ik roep in een redening, <coughs> wat ik vorige week heb, heb gezegd naar aanleiding van uh, de, de, alle, alle subsidies die wij verstrekt hebben uh, waarbij eigenlijk telkens weer uh, de, de eindjes aan elkaar geknoopt uh, moesten worden en dat betekent dan ook een investering ja, toch tweedehands dan maar. Euh, investering. Euh, nou, misschien nog een derdehands. Waarbij je eigenlijk. Euh, continu bezig bent. Met het paard achter de wagen spannen. Wat er nu gebeurt.